Haiti werd begin 2010 getroffen door een zware aardbeving. Daarbij kwamen naar schatting 230.000 mensen om. Het weer, plaatselijk bewolkt en af en toe wat regen. In de loop van de ochtend geleidelijk droger. In de middag kans op zon, alleen in de kustgebieden kans op een enkele baar. Het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Dit was het en dan... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de randstad staan er files op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Voor het knopend Komplein 3 kilometer. Een aanrijding op de A10 de ring tussen Diemen knooppunt Amstel 2 kilometer. Daar is de linker dicht. Op de A10 de ring West richting Den Haag bij Westpoort 2 kilometer. A15 Rotterdam Gorkum bij Sliedrecht West 3 kilometer. Daar is de linker ook dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij het knopend de 3 en bij Rotterdam Krooswijk 2 kilometer. A27 Breda Utrecht. Tussen Hank en de Brug bij Gorkum 7 kilometer. Daar is vanochtend vroeg een vrachtwagen de sloot ingereden. Verkeer richting Utrecht kan eventueel omrijden via Waalwijk en Den Bos. Over de A59 en de A2. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam staat voorknopend vaanplein 2 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artisan.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 Now you have jazz, want dit is Sierven Jazz, de zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld en de randen van Haarlem. En natuurlijk goedemorgen aan onze internetluisteraars in Berg op Zoom, Woertangen, Dokkum, Brabant, Hamburg, Heemstede en waar ook verder ter wereld.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 en van de helft met het kwartet van Boebek. Hans, wat ga jij ons Tom. voorschotelen? Nou, ik heb, uh, voordeel, ik heb uh, bij mijn kasten ingedoken en ik heb uh, geprobeerd muziek te, te vinden die ik eigenlijk uh, heel weinig uh, de laatste jaren gedraaid heb.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 Thank you.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 To the meadows of your mind. Twee fluitisten, Hubbyman en Sam Most. En ik kreeg er een beetje benauwd van. Hans.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 No Parangole Samba. En daarvan gaan we het gelijknamige muziekstuk voeren: met trompetist Ruud Breuls als solist.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 de mijlen Maak een cruise met een man die nooit muis. Vroeg aan dek en weer vroeg onder zeil Het schip wordt een groot vat met kruis. Er woont niemand Eiland waar je heen wil, en het schip heeft al te schielijk averij. Neem deze heet hoofd aan als loods, en vier de aankomst groot. Door het schuim zal ik je dragen Zee beukt de duinen en dan op het strand Ik hak het hart, maak vuur, bak het brood, tel de dagen. En jij schrijft grote harten in het zand je heen wil, en het schip komt van de klippen bij hoogtijd. Zelf, vier maar huis en wees mijn bruid, en boom de wereld uit, met mij.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 Ik was geïmponeerd door het stukje muziek wat Koor meegenomen heb. En ik heb een stuk uitgekozen, uitgeschreven door Dix Schallies. Luister nu naar Jan Menu en Jasper Schoffers op Wat een dag. Thank <laughs>